Moordaanslag aanslag in Irak in twee dagen. Gisteren kwamen in Tikrit zeker 49 mensen om... bij een aanslag op een rij politie-recruten. In Afghanistan zijn door een bernbom zeker 13 burgers omgekomen. Volgens het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken... zaten de slachtoffers in een taxibusje...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 <hijen> aan, nee, echt thorstglachje. Het is mijn echt, een dag. Stel maar mijn dag. Wel. Nee, je terecht. Bel. Nee, serieus. Het is echt mijn dag. Echt, niet serieus. Het is mijn dag. Nee, Het is mijn dag. Het is mijn dag. Oh, mama! Echt <hijen>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 we intertwined our life forces and now we're unified. I thought that we would just be friends.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 Trying too hard. tomorrow and today Like the joy of tasting a dewdrop do rain Don't let it slip Over. When love takes over When love takes over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 De missie werd geleid door premier Odinga van Kenia. Hij zegt dat hij er niet in is geslaagd de impasse te doorbreken, ondanks urenlange gesprekken met de hoofdrolspelers in Ivoorkust. voorkust. De zittende president Bakbo weigert daar plaats te maken voor Alessane Ouattara, die internationaal erkend wordt als winnaar van de verkiezingen van eind november.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 In Afghanistan zijn door een bermbom zeker 13 burgers omgekomen. Volgens het Afghaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zaten de slachtoffers in een taxibusje. Het CDA wil een kliklijn waarop gemeld kan worden dat er illegaal gerookt wordt in cafés of restaurants. Het CDA-kamerlid Sabine Uitslag doet het voorstel voor zo'n kliklijn vanmiddag in een kamerdebat. Gisteren spraken kamerleden zich al uit voor een strengere handhaving van het rookverbod in de horeca. Het kabinet wil het rookverbod opheffen in kleine cafés zonder...